Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Cybercriminelen hebben beelden van borstkankerpatiënten gepubliceerd. De vrouwen staan onder behandeling van een Amerikaans zorginstituut, meldt RTL Nieuws. Op de beelden zijn de vrouwen te zien met ontblote borsten vlak voor ze geopereerd worden. Naast de beelden hebben de cybercriminelen ook kopieën van paspoorten... en andere gevoelige privégegevens van de patiënten gestolen. De baby die anderhalve week geleden in Den Haag uit een raam van een huis viel en zwaar gewond raakte, is vandaag in het ziekenhuis overleden. De moeder van het jongetje zit al vast. De verdenking tegen haar is aangepast van poging doodslag naar doodslag. Liverpool wil een levenslang stadionverbod voor de supporter die gisteren het veld bestormde. De man rende na de zevende goal van de thuisploeg het veld op, maar gleed uit en raakte tijdens zijn val enkele spelers. De club vindt dit gevaarlijk gedrag onacceptabel en is daarom naar de rechter gestapt. In Zeist is een auto een ANWB-winkel binnengereden. Twee bezoekers zijn daarbij gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto reed in zijn achteruit de winkel binnen. De gevel is flink beschadigd en de weg is afgezet. De bestuurder raakte niet gewond... en de politie denkt niet dat hij met opzet de winkel binnenreed.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 Find a woman right for me. Love my days, I can never find a picture that's right to see. Love my days, I will never be a good boy doing some charity. Love my days, it will never be me doing something right. Zo'n uh, rauw randje zit eraan aan deze band. En de band heet Eye Closer. En ze komen uit Alkmaar. Waar ook onze gast vandaan komt. Uh, Ranja vanavond in de studio. Uh, ja, want uh, we hadden het uh, net over. Eye uh, uh, Closer was ook een van de, de bands volgens mij... die op Alkmaars eigenste stond eind januari. Klopt. Ja, Heb je die gezien? Uh, niet daar, maar wel bij hun EP-presentatie... een paar oh, weken geleden. Uh, dat was een paar weken terug, ja. ja. Uh, wat vind je van, van deze band? Ja, een hele heerlijke band. Lekkere sound. Ja, er zit een en, beetje ook een bluesrandje, Zit er wel in Zeker eigenlijk. een blues randje. Een beetje, ja, het een beetje southern rock, zou ik zeggen. Ja. En uh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel een smaakje waar ik uh, van kan genieten, ja. ja uh, dus dit, uh, dit uh, is wel uh, een zogenaamde spekkie naar de bekkie de naar de, de bekkie. Ja. <laughs> ja. Um, Alkmaars Eigenste, dat hm. is een uh, festival... Ja. Waar ik in, in eerste instantie, toen ik het las, daar heb ik nog niet 1, 2, 3 van gehoord. Wat, wat is het eigenlijk precies? Het is een, uh, ja, een festival in Alkmaar met alleen maar bands uit Alkmaar of uit directe regio. Dus je we moet mm. wel een verbinding hebben met de regio om daar te mogen spelen. Mm. En uh, het bestaat al uh, nou, lang. Het is de tiende editie. Mm. Het bestaat al langer, want corona heeft er natuurlijk tussen gezeten. Ja. En uh, ja, het is onder, onder de muzikanten een, een fenomeen. Omdat je gewoon een plek hebt waar je... Uh, je je, je, je, je lotgenoot ontmoet. <laughs> de andere Alkmaarse muzikanten. en ja. uh, nou, Mensen met wie je vroeger gespeeld hebt. Mensen met wie je graag een keer wil spelen. Ja. Andere bands die je eigenlijk nooit ziet optreden. Omdat als je zelf bezig bent, ja, dan sta je vaak op een andere plek op te treden dan ja. hè, de andere bands uit de, uit, de, uit de regio. Dus dat is een festijn. Voor ja, iedereen. Nee. Is het ook zo dat het uh, door de hele stad is? Nee, het is op één locatie. Het is in Podium Victorie afgelopen ja. paar uh, edities ja. geweest. En daarvoor zat het in een uh, Cool 310. Dat was een uh, industriehal ja. waar we nog herrie mochten maken totdat het gesloten werd door de gemeente. Maar hmm. uh, ja, het, nogmaals, het is een fenomeen in Alkmaar in een alternatieve scene. Ja. Uh, podium Victorie is één, uh, dat, is, dat is het belangrijkste podium ja. natuurlijk. Ja. Maar volgens mij uh, heb, ik, uh, heb ik ook ergens lezen, half 25. Half 25, programmeert ook steeds vaker muziek, dus dat gaat de goede kant op. Ja, ja. Dus het, uh, ja, het begint weer een aardige uh, uh, uh, muziek in. Dus, ja, ja, ja. ja, het is wel. wel uh, hoe zit het met jou? Want, uh, want ja, jij hebt natuurlijk de EP uitgebracht. Ja. Uh, daar stonden drie nummers op. Ik heb hem nog heel even. Heb ik even het stukje wat ik geplaatst had uh, afgelopen uh, januari was het al? Ja. Uh, het smaakt nou meer, maar uh, wanneer Dankjoh. is dat uh, meer uh, op een gegeven moment? Uh... Nou ja, ik ben druk met schrijven, dus in die zin, uh, het komt er allemaal aan. Ja. Ik zal straks ook iets nieuws spelen wat, er, wat ik nog niet eerder heb laten horen. En uh, ja, dat is nu echt uh, zaak om zo vaak mogelijk op te treden om al die liedjes te verfijnen, zoals mm. dus dat gaat. En ja, uh, ja dan, dan heb ik uh, tegen de zomer genoeg materiaal om weer aan opnames te beginnen. Ja. Dus uh, ja, ik zei het, het komt. Waar laat je je door leiden als jij bezig bent om een liedje te schrijven? Um, ja, allereerst toch een goede melodie. Ja. En dan uh, kijken waar die me, mijn gedachten heen leidt. Dat, dat klinkt altijd vaag. Ja. Ik, uh, het is lastig om zo'n heel proces te omschrijven. Maar... Uh, je vindt akkoorden, je vindt een zangmelodie, dat, is, dat, dat, dat vul je met gemurmelklanken ja. en op een gegeven moment denk je: van, Ja, dat, dit klinkt lekker, maar dan is het na la, la, la, la. Ja. Uh, ja, dan ga je op zoek naar betekenis. En uh, ik weet niet meer van wie de quote is, maar er is zo'n mooie uh, beschrijving van wat een, een goed nummer is: dat is uh, drie akkoorden en de waarheid. Drie akkoorden en de waarheid. Ja, you dus really got me from the Kings. Zoiets, Ja, drie akkoorden, ik heb er meestal ietsje meer nodig. Ja, maar, ja. Het is wel, ik vind het wel een heel mooi ding om uh, als een soort richtlijn. Je, je, je probeert dan toch in tekst en in melodie probeer je een soort waarheid te vangen over dingen die je hebt meegemaakt of ja. dingen die je heel goed kunt inleven. Ja. Um, ...omdat ik er wel in geloof dat je, dat je, zelf, dat je jezelf in die liedjes moet hebben. Ja. En, en ook een soort doorlevingsproces? Zo. Ja, zeker wel. Ja. Ja, het nummer wat ik net als eerste heb gespeeld... He, ...The Friends We Are. Ja, uh, ja dat, uh, dat vond ik zo'n treffend uh, verhaal eigenlijk ook. Ja, ja dankjewel. Kijk, dat ja. is typisch zo'n nummer dat is ontstaan als een melodietje... ...waar ik wat mee... Meer op, lalalala, dat, ja. ...maar daar heb ik nog niks. Ja. En toen langzamerhand kwam de betekenis kwam wat meer naar, naar voren. En toen was het toch wel een soort van... Ja, ik zou niet zeggen therapie, maar toch wel een beetje verwerking van een situatie met een vriend. waarbij het de situatie niet ja, uitkwam zoals ik had gehoopt ah, dat die ja. uitkwam. Zit ja. uh, een verwa uh, verwachtingspatroon. verwachtingspatroon? En het, het verwachtingspatroon, hè, was... je zegt, uh, je zegt, ze zeggen wel eens vaker. waar de verwachtingen worden gewekt, is de teleurstelling nooit ver weg. Z zoiets. Nou ja, precies. Ja. En, uh, nou ja, dat is dan voor mij natuurlijk een particuliere situatie geweest. En, uh, maar ik vind het bijzonder aan liedjes maken dat je daar ja. wel dan een platform voor hebt waar je, waar je die emoties van dat moment... en je reflectie op dat moment gewoon goed kunt mm. uiten. Uh, maar wel op zo'n manier dat het voor iedereen invoelbaar is. Ja. Want als ik als je letterlijk gaat zeggen wat er gebeurd is... dan is er echt niet zoveel aan aan zo'n liedje. Mm. Dus dat is een beetje de uitdaging om dan te proberen... binnen dat metrum, binnen die zanglijn, binnen die melodie... om mm. dan een mooi verhaal erop te leggen en ja. die emotie daarin te voelen. En, ja. en dat, en dat uh, ik. Hoe omschrijf je jezelf dan in uh, dat opzicht en ook als mens... <laughs> oh, ho -ho. Ja, dat ja. Ja. Ah, is een leuke vraag. Want ja, ik zat is, er ineens is, zo te bedenken. Het is zeker een leuke vraag. Als ik dan jou zo beluister, dan ja. zit ik in één keer te bedenken: van hoe omschrijf je je dan uh, zelf in dat opzicht? Ja, jeetje. Um, ja, leuke ik denk in vraag, ieder geval, ieder geval. Nee, ik, ik, ik heb altijd naar muziek geluisterd waar tekstueel wat meer gebeurde, laat ik het zo zeggen. Ik ben wat meer. Hm. Uh, altijd met boeken lezen bezig is. Ik, ben, ik, ik hou van tekst. Ik schrijf ja. zelf ook een beschrijver. Ja. Dus je, je hebt al een soort liefde voor het woord. Ja. En hoe je met woorden uh, dingen kunt vangen. Dat, dat vind ik een prachtig mooi iets. Ja. Dus dat zegt wel iets over mijzelf. En ja, het feit dat ik persoonlijke uh, uh, dingen wil vertellen... dat heeft toch ook denk ik wel iets... Ik vind het belangrijk om mezelf te uiten. Mijn slaag daar niet altijd in... Op een hele directe zin in. Mm -hmm. uh, dus in, in met een omweg? Ja, het eigenlijk het is het een beetje een omweggetje. Ja. Een sluipweggetje naar mijn, naar mijn gevoel. En, en dus de, ja. het, in die zin is de, de, de, de analogie is natuurlijk zeg maar een dagboek of iets dergelijks. waar ja, de een schrijft een dagboek vol en kan het daarin kwijt. De ja. ander kan het heel makkelijk in woorden vangen en, en praat erover met zijn vrienden in de in het café. En hey, ik doe het met een klein omwegetje met, uh, met een lied. Ja. <laughs> hey, ik zeg dan altijd uh, van, ik heb ooit ook een beetje schrijfcursussen gehad. En, uh, ik ben bij de schrijversvakschool geweest. En daar heb ik op een gegeven moment heb ik te maken gehad... met een echte schrijfster, Ingrid Hogevorst. En die kwam op een gegeven moment met tekst. Die zei, of tenminste in ieder geval de tekst... dat heeft ze niet van zichzelf, maar... schrijven is van ja, schuren. En dat schuren, dat, dat is afkomstig van, van Louis Ferron. En dat is ooit een Harlemse schrijver geweest. En die zei dat. Die zegt: ja. Als je schrijft moet het schuren. Ja. En dan moet, het, uh, ja, dan moet je ook uh, durven. Uh, in, in dat opzicht uh, iets uh, te doen. Nou ja, om terug te gaan. naar die Omdat drie, jij zegt. hè, ik, ik schrijf, de ja. waarheid. En, ja. en die waarheid uh, dat vind ik een heel essentieel ding. Omdat ja. je uh, een, een tekstje. Kan iedereen wel ergens bedenken. We ja. maken allemaal wel eens een Sinterklaas Maar om daar een boodschap in te leggen. Dat is alweer een stap moeilijker. En om het ook nog op melodie te doen. Dat is een uitdaging denk ja. ik. Ja. En dan vooral dus jezelf niet te ontzien... met het zoeken naar wat er nou achter die gebeurtenis zit... en wat voor emotie daar zit. En dat dan weer in mooie bewoordingen. Heb ik er nog van een hele mooie? Uh, want zij gaan binnenkort een, een EP-release een show uh, doen. Deze dame, dat is een frontvrouw van een band. Uh, en, uh, het zijn al uh, mensen die al behoorlijk in de veertig zitten... maar dat merk je niet aan uh, de stijl van muziek uh, maken af... Uh, en Undecided van Von Vee is zo'n uh, nummer. En dat, uh, dat gaat eigenlijk over van het ene moment ben je alles... en het andere moment uh, word je gewoon ergens uh, bij het grove vuil uh, neergezet. Uh, daar, daar gaat het over. Um, Von V en het is het titelnummer van, het, uh, van de EP die ze dus ook gaan uh, releasen. En dat uh, nummer dat heet Undecided. heb je net uh, kunnen horen. Van Vee met uh, Undecided. 25 maart uh, is uh, 25 maart de EP-release show in het uh, mooie Sinatol. En uh, de voorprogramma, dat is ook heel leuk. Dat is uh, Mankers. En die hebben we hier ooit uh, gehad. Een duo met uh, Selma, Pelen en Johan Visser. En die Johan Visser dat is ook uh, nog een voormalig radiomaker. En hij is een van de oprichters van het uh, programma Zwaardvis... Dat is de Link. En de uh, Zwaardvis uh, heeft uh, komende zaterdag, en dan is het cirkeltje weer heel mooi rond, Mariska, Lia Link van Volve weer in de uitzending. Dus dat, uh, is, uh, ja, dat is een prettig cirkeltje, eerlijk gezegd. Uh, daar zit uh, uh, Mariska dus in, en die wordt dan aan de tand gevoeld door collega Willem de Waard. Het programma is op zaterdagmiddag uh, te beluisteren, tussen 12 en 2 bij Radio Capella. Uh, en Mariska komt ook sowieso uh, bij ons nog, telefonisch in de uitzending. Maar dat is uh, over drie weken pas. Want uh, dan hebben we ja, uh, het moment dat ze dicht bij de release show zitten in uh, CineTol. Uh, 23 maart, uh, dan is zij in de uitzending. Uh, maar zover is het nog niet. Uh, wat hebben wij eigenlijk op 23 maart? Wij hebben op een gegeven moment ook nog, uh, nog iets uh, live uh, staan. Maar ik ben even het overzicht in dat overzicht even kwijt. Ik weet in ieder geval dat volgende week de Kiwi Club is. En de week daarop uh, is Christy hier te gast. Dus dat zijn uh, de eerste uh, komende gasten uh, die hier aan bod uh, komen. Nu tijd voor uh, Gronings materiaal. En ze komt oorspronkelijk uit Roemenië. Joanna Jorgu heeft ook weer een uh, single onlangs uitgegeven. En uitgebracht het nummer dat heet Porto. Begin van het jaar was er een uh, Eurosonic Noorderslag. waar het een en ander al uh, werd uh, vertoond. Daar zat zij ook in. Dat is een beetje een assortiment van uh, etalage. Uh, waar uh, muzikanten dan uh, kunnen laten zien wat ze waard zijn. Omdat uh, de Europese muziekindustrie, in ieder geval booking, uh, uh, ja, boekers, die lopen daar schijnbaar rond. En die uh, vinden dat wel fijn als je dan op een gegeven moment uh, ja, uh, iemand kan strikken voor een optreden. En deze Joana Jorgu is er een van Porto, heet het uh, nummer. En, uh, het uh, moment is uh, daar aangebroken, want ja, uh, we gaan uh, nu uh, luisteren naar Ranja. En uh, hij heeft nog twee nummers die we, uh, die we nog even aan jullie willen laten horen. En één is van de EP die hij in januari heeft uitgebracht... Uh, the Friends We Are, want dat is uh, de titel van de EP. En daar staat dit hele mooie nummer Back to the Lies ook op. What you had to offer You would light up my life And show me the truths I had yet to discover. Face to voor vanavond uh, als het gaat om het uh, muzikale gedeelte. Want uh, ja, uh, dat is nog iets wat nog niet 1, 2, 3 uh, terug te vinden is op allerlei streamers, platformen en uh, noem maar op. En uh, wellicht dat dat gaat gebeuren als Arjen dat nog eens een keer gaat uitbrengen. Dat, uh, hij kniekt wel. Ja, ik hoop het. <laughs> uh, en het nummer dat heet uh, The Water. En... Dat is uh, de laatste voor vanavond. Daar komt hij. <tie> reach my lips, I won't resist, we won't be missed, it's the price we should pay for our arrogance. We should have all seen it coming, and yet we all told the line, said all was fine, until we were left without arguments And now the water speaks louder than words like it needs to be heard like it needs to be seen to wake us up from our dream as the water flow out in the tide, it will be alright. right. There's just no defense, just no way to argue our innocence. We should have all seen it coming, and we all ...vanavond uh, wat betreft het, het, het muzikale verhaal. Straks nog even de afronding. Daar hebben we nog 2,5 minuten uh, de tijd voor. Want uh, dit is even behoorlijk veel stuiterwerk... ...van de Amsterdamse band Tape Toy. Dat waren ze dan uh, tape door met uh, sick, sick, sick. Uh, je zou bijna zeggen krijgen er een sick van, maar dat is het. Uh, nou, dat vind ik een beetje flauw om dan uh, weer zo'n uh, grappig woordgrap erover uh, te maken. Um, allereerst uh, uh, de vraag aan onze gast van vanavond. Vond je het leuk? Ja, ja ik vond het ja. heel erg leuk. Ja, dank wel. Ja. Was het je de moeite waard om vanuit Alkmaar deze kant op Helemaal te komen? Helemaal natuurlijk. antwoord, ja, natuurlijk. Ja, nou ja, goed, ik ken een beetje de afstand. Want mijn jongste zus woont in Alkmaar. Dus ja. ik weet er wel iets van hoe dat heen en weer rijdt. Dan, ja, ik, ik, ik, ik probeer iets te vinden. Want je, had, je sloot af met een nummer wat over water gaat. Ja. Nu was er niet zo lang geleden, begin van de vorige maand gluren bij de buren. Ik weet niet of uh, Alkmaar ja, dat mij ook uh, gedaan heeft. Uh, nee, had, uh, of wij niet. dat nee. niet. Maar uh, daar speelde Max Polman een uh, nummer en die zei op een gegeven moment dat uh, die Nederlanders, ja, uh, ze mopperen altijd zo vaak, maar als je nou eens uh, wat minder moppert en gewoon eens kijkt uh, wat uh, wij als land uh, aan natuur schoon te bieden hebben, en uh, hij was dan een van de mensen die op zijn motor dan deze kant op komt. Ja, oké. Okay, dan kan uh, de puristen kunnen dan zeggen... Ja, kom met de motor en uh, loopt die toch alweer. Uh, maar daar gaat het niet om Hij uh, uh, ging met, uh, met een plankzeil gewoon op het water. En uh, bedacht daar een liedje over. Bij jou is de lading iets anders. ja, ja wat, uh, wat is uh, de lading over The Water? Ja, eigenlijk uh, dat ik me druk maak met vele anderen uh, over... Uh, de stijgende zeespiegel. We ja. wonen hier met z'n allen vier tot zes meter... onder het nieuw Amsterdamse pijl ja. Achter de duinen hier in Zandvoort helemaal. Hè. Je kan het strand ruiken, uh, ja. de zee. Ja. En uh, ja, we gaan er altijd maar vanuit dat, dat het dat dat veilig is hier. Ja. Uh, maar niet dat we direct in gevaar zijn... maar met de zeespiegelstijging en klimaatverandering... Ja, dat zijn toch wel hoge risico's. Ik heb dat, ik, en ik maakte maar dat druk om. Ik wilde toch daar iets mee hm. met een lied... Hm. om toch eens duidelijk te maken wat ik ervan vind. Ja. Uh, ik ben er bang voor. Ja, is het een protest uh, ja, ja, natuurlijk. In, ja, zin ja, ja, wel. Ja, ja. Het is, het is maar een... jij bent er bang voor, zeg je, zeg je net. Ik vind dat we ons veel meer zorgen zouden moeten maken. Het perspectief wat ik gekozen heb voor het lied... is van iemand die het eigenlijk heeft opgegeven. Hm? Dus Ik zeg, uh, when the water reaches my lips, I won't resist. Ik, ik, ik verzet me daar niet tegen. Hm? En ik vond dat een sterk beeld, omdat... Ik in mijn eentje, mm -hmm. uh, en die frustratie hebben andere mensen denk ik ook, ik kan me in mijn eentje niet verzetten tegen, tegen wat er allemaal gebeurt. Nee. Ik, kan, nee. ik kan mij uh, verplaatsen op de fiets, ik kan uh, zonnepanelen op mijn dak enzovoort, enzovoort maar die, uh, die, die, die voortsnellende klimaatverandering die hou ik in mijn eentje niet tegen. Nee. En dat is een beetje mijn perspectief van, ja jongens, dit moeten we toch echt met z'n allen oppikken, anders dan komen we inderdaad op dat punt dat het te laat is en dat het water binnenkomt stromen. When the water speaks louder than words. Als het water uh, harder spreekt dan de, dan, dan de woorden die we hebben. We kunnen met z'n allen eindeloos praten... maar op een dag komt het water gewoon binnenlopen. En dan zeg ik, als zeg maar de ik-persoon in het verhaal... dan zal ik me niet verzetten. Dan is het gewoon is ja. gebeurd. Ja, dat is gewoon gebeurd. Um, gelukkig sta je niet alleen in dat hele verhaal. Uh, er is een songwriter uit Den Haag. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld uh, voor een partij... Uh, voor een van de waterschappen in haar buurt. Uh, ik, ja, ik heb er één keer uh, in het echt uh, gezien. Dat was bij St. Patrick's Day. Dat zit er ook aan te komen trouwens. 17 maart. Dan treedt ze er ook weer op. In de, hetzelfde verhaal uh, in Den Haag. En uh, die, had het er, die heeft het er ook over. Dus dat ga ik zo draaien. Maar ja. eerst zeg ik dank je wel voor je komst. Heel graag gedaan, jou. En uh, nog even voor de mensen die jou zoeken. Ja. Waar vinden ze jou? Uh, www.ranjamusic.nl NL, uh, .nl Ranja met een Y. Y. En op Instagram. Uh, en op het, Instagram is, het, is, het, is hetzelfde verhaal. verhaal. Uh, dan die songwriter waar ik het over had. Want uh, dat is degene uh, die ook iets over het klimaat uh, heeft uh, geschreven en daar ook een song over gemaakt heeft. En dat is deze Hanneke Laura met Turn the Tide.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 Een en ander te weg kan brengen. Roofman. Euh, ben een beetje getriggerd euh, doordat op een gegeven moment euh, collega Konjo Vergeer euh, daarmee kwam. Euh, die heeft euh, op de socials zijn rubriek Your Daily Dutchy. En daar zat, hij, euh, daar zat hij in. En wat euh, gebeurde er? Euh, ik draaide het. En vervolgens was er een andere radiocollega waar ik. Euh, Maandelijks, nou bijna eigenlijk wekelijks naar nou, luisteren, maar dat is dan uh, geheel te zijn. Maar maandelijks zit hij er zelf. Kees Meijzer, die, die zei van wat een toffe bent En uh, die is ook <laughs> gelijk meteen bij een optreden geweest. One Drop uh, is een van de laatste singles uh, die uh, Roofman heeft uitgebracht. Is ook uh, op dit moment een compleet album uh, van uh, verschenen. Daarvoor hoorde je trouwens Hanneke Laura met Turn The Tide. In het licht van het uh, laatste nummer wat Ranja hier gespeeld heeft. The Water. Um, ja, uh, dan komen we een beetje aan weer uh, aan de slotstuk uh, van, uh, van deze alternatieve VM. En we doen dat met deze fijne band. Volendam. Lorem ipsum heette ze. En ook deze heb ik maandagavond bij collega's De Smet en Meizen gehoord. Forget Me Not. grappige dingetjes uh, gemaakt uh, dit, dit heb ik uh, uh, vaak uh, wat dat betreft uh, gebruikt uh, tijdens de, de Rob arkda wordt. want die zaten dan op een gegeven moment ramvol en, en ramvol betekent ook echt ramvol en dan uh, moest ik op een gegeven moment puzzelen en uh, lukraak Raak uh, was dan al een uitkomst uh, van uh, Losios. sleutels heb ik uh, meerdere malen laten horen en uh, een ander nummer tekenen uh, is ook een uh, nummer ik zal toch eens even kijken of ik wat meer van, van dit materiaal kan laten horen. Uh, ja, ik zit nog een beetje... wat betreft het verhaal van The Water... wat, uh, wat Ranja heeft uh, laten horen. Eerst hadden we Hanneke Laura... Die, uh, die hadden turn the tide. Ik zeg nog... Uh, bij het uh, weggaan van, uh, van Ranja hier uit de studio... dat ook uh, The Sign of Leo... die hadden er nog geen uh, gemaakt. Uh, look of what je dan. Maar... Zoals uh, uh, vaak met, uh, met dit uh, programma uh, sluiten we altijd af met Francis Alban Blake. Dan kan ik wel weer met truth gaan komen, maar omdat we dus uh, nog een beetje in het licht uh, van dat thema zitten, uh, sluit ik uh, gewoon af vanuit perspectief van de natuur bekeken. Want als het kapot klinkt, mag het ook, uh, of als het kapot is, mag het ook kapot klinken. Dat was de uitspraak van Francis Blake, de man achter Francis Alban Blake. More is not the answer. En dat is ook uh, meteen de afsluiting... voor deze Alternative FM. En volgende week zijn we er weer. Maar dan met de Club. Dag hoor! We're